Goedemiddag, hey ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De gemeente Rotterdam heeft een speciale doorkieslijn geopend voor Rotterdammers die vragen hebben over de schietpartijen. De gebeurtenissen van gisteren, waarbij een man en een vrouw werden doodgeschoten en ook een meisje van 14 omkwam, hebben diepe indruk gemaakt op de Rotterdammers. Heel heftig. Ik, uh, uh, ja, kijk, ik, ik kan er niet over oordelen, over hoe die, wat er allemaal in die man's hoofd omgespeeld heeft. Dat wil ik ook absoluut niet doen. Maar, uh... Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor. Ik vind het gewoon heel heftig. Het Erasmus MC heeft ook een hulplijn geopend voor mensen die gisteren aanwezig waren in het ziekenhuis. In Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag tijdens een religieuze bijeenkomst zeker 52 doden gevallen. Ook raakten zeker 58 mensen gewond. Een bom ontplofte vlakbij een moskee. Daar werd de geboortedag gevierd van de profeet Mohammed. Studenten in Frankrijk hebben steeds minder te besteden. Boodschappen en huren zijn duur, dus is het voor hen lastig rond te komen. In een buitenwijk van Parijs worden zelfs voedselpakketten uitgedeeld. Dat zag onze correspondent Frank Renaud. De organisatie die het allemaal hier doet, die heeft sinds begin dit jaar in heel Frankrijk... anderhalf miljoen voedselpakketten uitgedeeld onder studenten. En dat is nu al 50% meer dan in heel 2022. Zo'n voedselpakket kost een stuk minder dan de boodschappen in de supermarkt. Een op de drie studenten zou in Frankrijk zelfs een maaltijd overslaan omdat ze er geen geld voor hebben. En mensen met een kleine portemonnee in Lelystad die wel lekker willen sporten... kunnen sinds een tijdje langs bij de Sportspullenbank. Mensen kunnen daar van alles krijgen, zegt de organisatie. Van ballen tot paardrijspullen tot hockeysticks, tot tennisrackets... maar ook kleding, voetbalshirtjes of broekjes. Het is echt onwijs veel. En er worden nu steeds meer spullen ingeleverd... van inwoners in Lelystad die hun sportspullen een tweede leven gunnen. Dus dat is een succes. Maar er worden ook steeds meer spullen opgehaald... door inwoners die het financieel gezien niet heel breed hebben. En dat is belangrijk, zegt ze. Mensen die moeite hebben om rond te komen... zijn minder Vaak met sport bezig dan mensen die wel genoeg geld hebben. Dan nog het weer: nog wat bewolkt en kans op een bui. Later in de middag klaart het meer op. Morgen droog, flink wat zon, dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A7 Zaanstad, richting Hoorn.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 Like a ghost Don't need a key Your best Friend I've come to be And please don't think of getting Up for me You don't even Need to speak When I've been But just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. child now all your love you give to me when your heart is all i need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 ik heb toch echt beter verdiend, beter dan die jaren Break my heart to hear you say.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 of the way Come run the hidden pine trails of the forest Come taste the sun sweet berries of the earth Come rolling all the riches all around you I for once never wonder what they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 de zon, naar de plek waar onze liefde begon Jong en bevangen, een en al verlangen Ik wist toen niet dat dit bestond Ik neem je mee naar de zon Waar we samen dronden op het balkon Van een leven samen, zo snel gingen de jaren Wij staan nu hier waar het begon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 Naar de plek waar onze liefde begon. jong en, heen en al vervangen, helemaal verlangen. Ik wist toen niet dat dit was ik neem.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 Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk Een gauwzucht verlangen maakt dat nou niet stuk Laat mij in die wand, laat mij in die wan. Het kan om bruggen te bouwen, soms droom ik ervan. me van Zandvoort op 106.9 CFM I've got a message my hand